Een dag boven mijn hoofd, een overbliet aan eten De kans om naar school te gaan Gekleed in warme kleren, een computer en een auto en muziek en sport hadden. Ik ben blij dat ik tenminste kansen heb om te verknallen En al mijn vrienden zijn onvervangbaar vent Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik dankbaar ben Ik weet het nog goed, morgens vroeg om 7 uur opstaan Zal snel naar beneden gaan, Playstation aan En mijn nieuw gecoacht spel, de rest van de dag spelen Opgetogen. en geen zorgen aan de hemel Elk kind moet zo kunnen opgroeien Zonder conflict of conflict Mochten, omdat ze moeten van de ouders Omdat zij willen eindigen als eerste Maar wat is er gebeurd met gewoon buiten spelen? Want al zat ik veel te maat, Veel meer dan dat speelde ik op straat Niet onder het licht van een scherm zogezegd als spelen en leren een computer verteren En van plezier niets afweten voor kinderen onder de zes jaar. Fuck you, de zeer geschikt voor de welvaart. Want gezeten speelgoed creëren is een beroep. In de boom kruipen, rond mijn Lego spelen is niet genoeg. Een dag boven mijn hoofd, een overvloed aan eten. De kans om naar school te gaan. Gekleed in warme kleren, een computer en een auto. En muziek en sporthallen Ik ben blij dat ik de minste kansen heb om te verknallen. En al mijn vrienden zijn onvervangbaar, vent. Er gaat die dag voorbij zonder dat ik dankbaar ben. Dat ik ben kunnen opgroeien als de laatste generatie normale zonder verinvoeding van bedrijven, internet of schandalen, met tenminste nog een beetje natuur onder mij Wat moet ik er voor inbreken, want het staat op privétermijn, ze klagen over hun veiligheid Maar ik vind dat sever, want ik heb echt geen messen nodig om het te verdedigen Op je groeit zonder geweld en wat proberen zingen, ik kan enkel maar proberen zo goed te worden als Bob Dylan met pragmatisch denken, het gaat uit van analyse, geen blinding, ik ja, haat gewoon puur rationalisme. ik word een politieker, toen iemand het nog doet, als verdomme de rest niet door heeft hoe het moet, de te bedrijven, maken gevurfte medicijnen die ik niet wil slikken, is dan nu zo moeilijk te begrijpen. Ik haat kapitalisme en alles wat van afhangt. De filosoof kijkt naar de maatschappij met afstand op de aarde, gezet voor grootse dingen en meer. Maar dat wil niet zeggen dat je de kleine man negeert. Vele mensen kwamen en zagen en verlieten de aarde omdat het inzicht de taak was om goed te kunnen raden. Waar de oplossing ligt, te weinig kennis.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 geen wetten, geen zeg geen solidariteit Gewoon gezond verstand is al te moeilijk in deze barre tijd Kritiek van dogmatische religies die geen oplossingen bieden In een tijd van maatschappelijke crisis maar dat schieten op mensen En wensen dat ze over de wereld regeren Maar kerel, geen bullshit boek zal mij zeggen hoe te leven Maar poëten van mijn wijsheidjes geschreven met verven. Het zijn teksten van reflectie, een poging tot denken Een vraagstelling van waarom vervuiling van de wereld Als deze ons de vruchten biedt om van te leven